Met de vader en de zoon. Ik hoop dat we voor onszelf zullen beseffen wat het betekent dat we één zijn met de vader en de zoon. He, we hebben ooit wel eens een beetje geleerd in de drie-eenheidsleer dat die drie één zijn en dan ook nog één wezen vormen. Maar ja, dat is uh, filosofisch, dogmatisch uh, uh, gebeuren allemaal. We hebben namelijk maar één God. En die God is vader. En hij is de vader van Yeshua de Messias. Want hij heeft door het spreken tegen de maagd Maria zijn zoon verwekt in het vlees. Dat is niet eenvoudig, maar zo staat het geschreven. We hebben een scheppende God. Het is zelfs zo dat hij Adam geformeerd heeft door het spreken uit het stof. En dat hij Yeshua verwekt heeft door te spreken in dat stof. Een wonderlijke ervaring. Kan alleen de schepper. Dat doet niemand hem na. Gaat echt niet. En zo God is er maar één. En Yeshua is één met de Vader. Maar we gaan niet uit van de dogma's die we in het christendom geleerd hebben. Want dat zijn maar dogma's, menselijke inzettingen, filosofieën. We willen gewoon lezen wat er staat en zeggen wat er staat en hartstikke blij zijn met wat er staat. Want alleen wat staat geschreven, er staat geschreven, zo spreekt de Heer, dat is de basis van ons geloof. Als we moeten gaan filosoferen, dan kan de ene een beetje rechtsaf en de andere kan een beetje linksaf. En dan krijgen we een heel breed pakket en dan zijn we het allemaal met elkaar eens. Maar de waarheid gaat verloren. Eén met de vader en de zoon. Ik wil beginnen bij Johannes 14, vers 1. Wat wordt er gezegd? Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, zegt Yeshua. ...gelooft ook in mij. Dat is heftig als iemand zo'n uitspraak doet. Of u dan al beseft dat hij de Messias is of niet. Of een leraar is of een he, meester of hoe je dat ook in zijn positie wil zien. Als er zo'n uitspraak gedaan wordt, dan krabbel je toch achter je oren of niet? Maar we weten, het is Yeshua die het zegt. Je hart wordt niet ontroerd, broeder en zuster. U gelooft in God? Steek je vingers op. Wie gelooft er in God? Amen. Gelooft ook in mij, zegt Yeshua. Wie gelooft in Yeshua? Geloof je in Yeshua als God? Nee, als de Zoon van God. Is een hele belangrijke zaak. Er staat tachtig keer in het Nieuwe Testament... Zoon van God. En veertig keer Zoon des Mensen. Hoe hebben ze het ooit in de hoofd gekregen... om te zeggen dat Yeshua God is... Of je moet het op zijn Griekse denken proberen uit te leggen, want dan zijn er vele goden. En er zijn vele heren. En nog dan zegt Paulus, er is dan nog maar één God. Dus voor Paulus blijft het boven water staan. Yeshua is de zoon van God. En hij is de zoon des mensen. Uw hart wordt niet ontroerd, broeder en zuster. U gelooft in God. Gelooft ook in mij. Want hij heeft wel een ontzettende belangrijke positie, waartoe die verwekt is door de vader. Hele belangrijke positie. In het huis mijn vaders, zegt Jeshua, zijn vele woningen tussen haakjes. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik zeg Jeshua, ga heen om uw plaats te bereiden. Het huis van mijn vader, wat is dat eigenlijk, dat huis van mijn vader? In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En ik zeg die, ga heen om voor u een plaats te bereiden. En het huis gods is gebouwd in de geest... Ook ons denken, onze geest is veranderd. Want we hebben gaan zien tot hij de enige waarachtige God is. Dezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook de kinderen van Israël die in dezelfde God geloven. Dat is uniek. Wij geloven in dezelfde God. De ene. De enige waarachtige. En Jezaja zegt, buiten hem is er geen. Zegt Jezaja. Ja, zegt hij, ik ken geen. Schitterende uitspraak. Gewoon onthouden. Eén God en er is één. Zoon van God. Een hele bijzondere die door Gods spreken verwekt is in Maria. Want Adam was ook een zoon van God. Maar die is door God zelf geformeerd uit het stof. En wij worden met z'n allen zonen Gods genoemd... omdat we in gehoorzaamheid wandelen... naar Torah willen leveren... en Yeshua hebben aanvaard als onze Messias, Onze weg tot de Vader. Nou zegt uh, Yeshua, ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. In een van die vele woningen van de Vader... Er wordt dus plaats voor ons bereid en dan gaat hij terugkomen. De dus start waar we mee beginnen vanmorgen. Nou zegt Yeshua, wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weder. En ik zal u tot meenemen en wat is de reden? Opdat gij moogt zijn waar ik ben. Oh, zou dat zijn tot wij allemaal naar de hemel gaan of niet? Allee, wij gaan niet naar de hemel. Wij komen nooit in de hemel. Echt niet waar. De hemel is desheren en dat is Yahweh. En de aarde is de mensen kinderen gegeven. Daartoe zijn we geschapen. Uit het stof geformeerd en we zullen weer teruggaan tot stof. Maar er komt een dag vanwege de opstanding van Yeshua... dat we uit datzelfde stof weer opgewekt zullen worden... om voor Gods aangezicht te kunnen wandelen... en uiteindelijk tot ons doel te komen. Wat een wonderlijke dag zal het zijn, als we uit het stof worden opgewekt, dat we Yeshua zullen zien, tot we zeggen, Hij is onze Heer. Hij zal ons zalig maken. De hele schepping heeft uitgezien op de komst van de verlosser. Zelfs Adam en Eva zagen al uit op het zaad wat geboren moest worden, wat hun van de dood zou verlossen. Dus wat is het eeuwige evangelie? Dat is de opstanding uit de dood. En er zou er maar één zijn die ons daarvoor de prijs zou betalen... En dat is de dood van Yeshua, de rechtvaardige, de reine. Ze hebben hem gedood. Hij heeft zich ook laten doden. Hij had rustig één woord kunnen spreken en al die mannen hadden dood neergevallen. Maar hij heeft zijn macht niet misbruikt, want dan zou hij ons niet gelijk geweest zijn. Hij is ons gelijk geworden uitgenomen de zonde. Nou zegt hij, opdat gij moogt zijn waar ik ben, in dat huis van de Vader. Waar ik heen ga, zegt hij, daaraan weet gij de weg. En dat was een beetje moeilijk voor de discipelen. Kent u deze nog herinneren? Hij zegt, waar ik heen ga, zegt Yeshua, daarin weten jullie de weg. Want hij spreekt tegen zijn twaalf discipelen. En die opmerking hadden ze niet verwacht. Gezien het antwoord wat ze geven. Dan zegt hij Thomas tegen hem, heer wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan nog de weg? Hoe vindt u dat woordje de weg? Kent u dat een beetje? De weg? Ja? En wat wordt er nog meer? De weg genoemd? Wie was de voorstander van de secte van de Nazarener? Was Paulus dat ook niet? Komt uit diezelfde beweging. Van de weg. Wij zijn natuurlijk wel christenen, we zijn messianen, we zijn gelovigen in Yeshua. Maar eigenlijk hebben we deel aan de weg. En Yeshua die heeft gezegd, ik ben de weg maar dat woordje de weg is belangrijker als dat je in de eerste instantie beseft hoe weten wij de weg, zeggen de discipelen twaalf mannen die met hem gewandeld hebben al drie en een half jaar hoe weten wij nou de weg je zou bijna zeggen hebben jullie dan niks geleerd in die jaren Jezus die zegt tot hem tegen Thomas Thomas, ik ben de weg ik ben de weg. Ja, de waarheid. En ik ben ook het leven. Want we zullen moeten beseffen dat we op grond van Zijn dood en opstanding in het leven, we hebben ons laten dopen in Zijn dood en in Zijn opstanding, daarmee hebben we getuigd één met Hem te worden, met Hem te sterven, met Hem op te staan. En in dat geloof leven we. Wij zijn ook mensen geworden van de weg gestorven en opgestaan hoewel, we moeten nog sterven en we zullen nog opstaan weten we dat zeker? ja, want zo spreekt de Heer ook al zal de wereld om je lachen niemand komt door de vader zegt hij dan door mij zegt Yeshua niemand wie van ons kan zonder Yeshua tot de vader gaan? zelfs voor de tijd dat Yeshua leefde konden we dat ook niet maar ze hebben altijd uitgezien op Messias. Niemand komt tot de vader gaan. Maar als ze gingen, werd er een offer bijgebracht van een onschuldig dier. En dat waren getuigenissen, tot ze op iets zagen wat nog komen moest. Wij hebben hem leren kennen, Yeshua de Messias, het lam gods. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Vader ziet alleen zijn zoon... De volmaakte, de zonderloze, de rechtvaardige, schitterend. Want als we in de naam van Yeshua in eerbied naderen voor de troon van God, dan zegt vader, hé, wat kent hij je? Want in Yeshua, in je Messias verwachting, herkent vader ons. Een andere weg is er niet niemand komt door de vader dan naar mij nou zegt hij verder Yeshua indien gij mij kende tegen wie zegt hij dat Thomas daar staan de discipelen bij dat zegt hij na 3,5 jaar indien jij mij kende dus het blijkt dat zijn eigen discipelen zouden ze hem echt wel gekend hebben hoe waren ze niet in verwarring toen hij gedood werd en dat is logisch en nu waren ze niet vol van blijdschap toen hij opgestaan was uit de dood. Ja, nou beginnen we het te snappen. Dan gaat hij ze ook nog eens veertig dagen onderwijzen. Lieve mensen, ik wou dat we daarbij konden zijn. Even terug in de tijd reizen. En dan allemaal rondom de voeten van Yeshua. Tot hij dat nog eens een keer zou vertellen. Wat hij toen aan zijn discipelen verteld heeft. Wij moeten dat maar leren verstaan door de Torah te lezen. Torah te lezen. En Torah te lezen. Want door die Torah heen zien we Yeshua. Indien gij mij kende, zegt hij. Kennen. Dat is niet zomaar een kennis hoor. Nee. Kennen. Ik ben er zo lang getrouwd. En denk je dat ik mevrouw echt zou kennen? Ja, ik denk het wel weer hoor. Maar het kennen, dat gaat diep. Kennen van iemand is intiem. Dat is binnen een relatie. Dan zeg je zo, die ken ik. Indien jullie mij zouden kennen op die wijze... Zou gij ook mijn vader gekend hebben? Als ze Yeshua echt gekend hadden, dan hadden ze in hem al lang de vader gezien. Maar dat ging niet zo makkelijk. Ook voor ons is dat niet altijd makkelijk. Wij zijn net als de discipelen. Wij moeten ook gediscipeld worden. We zijn leerlingen. We moeten onderwezen worden. En naarmate dat we voortschrijden daarin, gaan we elkaar lief krijgen. Want we zijn met elkaar onderweg. Elke keer opnieuw naar een volgende station. Als je mij kende, zegt Yeshua, dan zou je ook mijn vader gekend hebben. Wat een machtige uitspraak. Van nu aan kent gij hem, de vader, en hebt gij hem gezien. Dus het is zo close dat die discipelen, nu ze hem kennen, de vader kennen. Yeshua zit zo dicht, verbonden met de vader... Hij spreekt geen woord, tenzij de Vader met openbaart, zodat hij het kan zeggen. Als we Yeshua horen spreken, dan horen we de Vader spreken. Is Yeshua de Vader? Nee, hij is de Zoon. Maar zijn verbondenheid met Vader is zo één, wat Vader spreekt, spreekt de Zoon. Over dat één woorden tussen de Vader en de Zoon, lieve mensen, dat moeten wij ook. Wij zullen zo naar een eenheid moeten vormen naar vader en zoon, zo volkomen één worden, dat we dezelfde ervaring gaan maken. Ik loop al een beetje vooruit of dat daar gaat komen. Indien jullie dus mij kenden, dan zou ook mijn vader zou je gekend hebben, en van nu af aan kent gij hem, de vader, want je hebt hem gezien. Maar Yeshua is niet de vader. Hij is wel volkomen één met de vader. En u zult dan zien aan het einde van de onderwijzing, Waar u staat. Filippus die zegt tot Yeshua... Heer! Curios! Toon ons de Vader, dan is het ons genoeg. Hoe vindt u dat? Hij, hey, Filippus, ben je nou doof? Snap je niet wat ik zeg? Heb je heel die drieënhalf jaar niks geleerd? En dan zeg je tegen Yeshua, toon ons de vader. Wie kan ons de vader tonen? Kan toch niemand? Vader is geen mens... Vader is geest en hij is alomtegenwoordig. Wie kan vader tonen? Niemand kan vader tonen, niemand heeft God ooit gezien. God is geest. Maar hij zegt duidelijk, toon ons de vader. Heer, toon ons de vader, het is ons genoeg. Yeshua die zegt tot hem, hey Philippus, ben ik nou zo lang bij je en ken je mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hoe zeg je nou, Filippus? toon ons de vader. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de mensen in ons de vader kunnen zien. Naarmate dat we één gaan worden met vader en met de zoon, het woord van de vader delen met de zoon en met ons en met elkaar, tot er zo één is dat de mensen aan ons de vader kunnen zien. Wat een liefde, wat een barmhartigheid in uw midden. Wat een genade, wat een goede tierenheid en trouw, wat een vergevingsgezindheid. Wat een lichaam zit daarin, Albassadam. Machtige God, kinderen van u, komen hier samen. Ook al zijn we nog lang niet volmaakt, want we zijn op de weg om in een volkomen één te worden met vader en met de zoon. Is ook het thema van vandaag. Eén met de vader en de zoon. U gaat zien in de tijd dat we ontwikkelen, we worden zo één met de vader en de zoon. We denken als de vader, we spreken als de vader en we handelen zoals de zoon doet op grond van zijn kennis van zijn eigen vader. Yeshua doet precies hetzelfde en wij zijn zijn navolgers. De discipelen zoals wij zijn gaan toch luisteren naar de meester. We willen zelfs de meester nog overtreffen. Zo verlangen hebben we om één te zijn met onze Heer Yeshua. En toch zegt die Filippus toon ons dan de vader, heer. En dan zegt de heer, hé hey Filippus, geloof gij niet dat ik in de vader ben? Nee, hou vast. Hé hey Philippus, geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Even nadenken, denkt Filippus. De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet hoor, Filippus." Maar de vader die in mij blijft doet zijn werken. Dus bij het kennen van de woorden van vader en het spreken in de woorden van vader en het handelen overeenkomstig de woorden van de vader, dat zijn de werken die God van ons verwacht. En hij zegt, ken je mij dan niet? Hij is volkomen één met de vader. Maar dat betekent niet dat Yeshua de vader is. Wij kunnen ook voorkomen een zijn van geloof en handelwijze, een zijn met de vader en de zoon, maar wij zijn nooit de vader of de zoon. Zo eenvoudig is het. De woorden die ik tot u spreek zeg ik van mijzelf niet, zegt Yeshua, maar de vader die in mij blijft doet zijn werken. Wat de vader ons verteld heeft is ook in ons. En wij mogen door de dingen die we van Vader horen, zo heeft Vader plaats gekregen in ons hart. En het is voor ons een vreugde en verlangen om te handelen zoals Vader zegt, omdat we in de Vader zijn. We zijn ook in de zoon, omdat we volledig met Hem verbonden zijn. Zelfs met Hem de dood in zijn gegaan, opgestaan in nieuw leven. We zijn de zonen en dochters van God geworden. Omdat we één zijn geworden in het lichaam van Yeshua. Nou, zegt Yeshua, geloof mij. Zullen we dat doen? Zullen we hem geloven? Geloof mij dat ik in de vader ben. Zullen we het geloven? Ja? Amen. Ik geloof dat Yeshua in de vader is. En de vader in mij is. Geloof we dat? De vader in Yeshua. Of anders geloof het om de werken zelf. Wat voor een werken had Yeshua? In zijn volkomen gehoorzaamheid. Hij was een afspiegeling van de Torah, van dat woord van zijn vader. Hij heeft volkomen positie gekregen in het leven van Yeshua. Als je hem zag wandelen, was het een levende Torah. Zo wandelde hij. Hij zondigde niet. Ik denk dat dat een doel is voor ons. Wij zijn een levende Torah. We handelen met vreugde in de woorden van God... Daarom vieren we de Sabbat, we vieren de feesten. Daarom hebben we een hekel aan, uh, aan een kwaadspreker, en laster. We zeggen, oh wat is dat gebeurd? Vader vergeven. Ook hij zit in een vergevertje op grond van het offer van Yeshua. He? We zijn een volk wat geformeerd wordt door vader. Geloof mij, zegt hij, dat ik, zegt Yeshua, in de vader ben en de vader in mij is. Nou, vind je het moeilijk om dat te geloven? Kijk dan maar naar mijn werk en naar wat ik doe. Want wat ik doe kan alleen Mashiach, de zoon van God. Want de werken die ik doe, zegt die, die doe ik niet, zegt die, die doet de vader. Door mij heen. Nou, Johannes 14, hij is heel mooi. Voorwaar, voorwaar, daar staat amen, amen. Geen discussie meer. Als iemand zegt twee keer amen, amen, wat er dan volgt, dat valt niet meer te weerspreken. Maar als de Heer het zegt, dan is de gezag. Dan is een hemelse uitspraak. Voorwaar, voorwaar, wie zegt het? Ik zeg u zegt Yeshua wie in mij Yeshua gelooft de werken die ik doe hij handelt in volkomen rechtvaardigheid zal hij ook doen en grotere nog dan deze want ik ga tot de vader het blijkt dus als hij tot de vader gaat tot hij dan nog meer macht heeft vanuit de hemel om ons te schenken door zijn geest want wij raken vervuld van de geest van God ik zeg u zegt Yeshua wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Ja, groter nog dan deze, want ik ga naar de Vader. We worden ook door Yeshua, door de Heilige Geest, versterkt en onderwezen. Wij kunnen verder denken als de tijd voor Yeshua en voor de uitstorting van de Heilige Geest. Altijd heeft het volk uitgezien naar Messias die zou komen. En op de dag dat hij komt en tot hij openbaar wordt, dat hij gedoopt wordt en opstaat uit het graf, ons daarin voorgaat. Het is schitterend als je het leest. Het is zo mooi te beseffen dat je hem daarin navolgt en het is belangrijk. Hij zegt, je zal groter nog dan deze, want ik, Zua, ga tot de vader. Wat ga je ook vragen, zegt hij in mijn naam. Ik zal het doen. Ik zou haast zeggen, lees de Bijbel... En alles wat God belooft in zijn Bijbel, zegt Vader, ik bid het u in de naam van Yeshua. Ik zal het niet verdiend hebben, want ik ben niet zo rechtvaardig dat ik niet zal struikelen. Maar vader, ik bid het u in de naam van Yeshua. Jod, de hemel, die gaat zo open zo. Wat heb je nodig? Wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Dus die hele genadestroom die komt zo door Christus tot ons. Door hem hebben we het kunnen verwerven. Niet omdat we goed waren, maar dat is een genadegift van God. We leven uit genade. En daarin kunnen we getrouw zijn in het volgen van de Heer. Vraag het in mijn naam, ik zal het doen opdat de vader in de zoon verheerlijkt worden. Verheerlijkt worden. We hebben net ook een lied over gezongen, over dat verheerlijken. Goden van deze aarde, wat worden ze niet op handen gedragen, terwijl ze niet beseffen dat er maar één God is tot wie je je handen dient uit te strekken, om hem te verheerlijken als je schepper. En de Zoon, dat je je handen kan uitstrekken, door Heer Yeshua, u bent onze Heer, u heeft ons teruggebracht tot de Vader. Geprezen zij Yahweh door het werk van de Zoon. He? Ons hele denken moet om, moet naar Torah gericht worden in navolging van Yeshua. En wat hebben we in de afgelopen jaren met elkaar niet als zegening ontvangen? Ons hele denken is omgegaan. Radicaal. We waren christelijk, zeg ik dan wel eens voor de grap. Maar we zijn uiteindelijk, nou laten we het maar noemen, messiaans geworden. Het een is wel Grieks en het ander is Hebreeuws. Maar eh, als voorbeeldje maar, we zijn een weg gegaan waarin we met vreugde Torah leven. En dat was vroeger wel anders. We zeiden, oh, joh, de wet is weg. Oh ja, is het dan anarchie geworden? Oh, ja, nee, dat kan natuurlijk ook weer niet. Er is zoveel dwaasheid in ons leven geweest. En er is maar één die de wetgever is. Dat is Yahweh. Naar zijn geboden zullen we luisteren. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, wat heb je nog nodig? Wat je nog niet verwerkt hebt of gekregen hebt vanuit Gods belofte. Hij zegt, ik zal het doen. Wanneer je mij lief hebt, zul je mijn geboden bewaren. Het staat er ineens plots er maar achter. Als je me echt lief hebt, zegt Yeshua, dan zou je mijn geboden bewaren. We gaan dan een klein stukje verder en dan gaan we dadelijk over naar een, een ander hoofdstuk van Johannes. Want ik vond het toch prettig om deze lijn uit te zetten, om te beseffen met wie we nou één zijn. Als we dadelijk weggaan hier, moet je nog maar één ding weten. Ik ben één met de vader. Één met de zoon als je het gaat beseffen, is een vreugde, uitbundige vreugde. Jezus, wat hij zegt, ik zal de vader bidden, dat hij, hij, de vader, zal u een andere troosten geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Vader gaat ons troosten. Wie roept ons nou als troost toe? Dat zijn toch al de woorden van de Heer? Zowel van de vader als de zoon. Dat is een hele andere trooster geworden. Vroeger dachten we met onze eigen rechtvaardigheid wel te kunnen leven. Maar dat gaat helemaal niet. Hij heeft ons een andere trooster gegeven: Hij heeft ons dus door zijn geest visie en inzicht gegeven op zijn woord. Hij troost ons langs alle kanten. Dat hadden we vroeger niet. En naarmate dat we Yeshua hebben leren kennen, wat een troost heeft vader door hem gegeven. Want in hem weten we, we zijn gestorven, we zijn opgestaan en we zullen opgewekt worden op de dag van de opstanding. Ik zal je een andere tooster geven en die blijft in eeuwigheid bij je. Die zal in eeuwigheid bij je zijn. Kijk, daar komt die. Geest der waarheid. Kent u die? Geest der waarheid. Kent u hem? Je kan waarheid verkondigen wat je wil, over de hele wereld. Maar niemand zal snappen wat dan die geest, waar die waarheid vandaan komt. Geest der waarheid in het leven van ons, broeder en zuster, is een openbaring van God. Er is er maar één die ons de oogjes opent, en dat is de geest van God. Hij zegt op een andere plaats, wie mij zoeken, zoeken, we kennen hem nog niet, we zoeken hem. Hij zegt, ik zal ze oogjes openen. Want wie zoeken, die gaan hem vinden. Er zijn een heleboel uitspraken, die zijn wonderlijk als Yeshua onderwijs geeft. De geest, de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet. Zij kent hem niet. En gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. De geest, de waarheid. De woorden van God. Dat is in ons. Vraag het maar. Maak me midden in de nacht wakker en zeg, wie is God? Zeg, dat is En wie is de zoon? Dat is Yeshua. Simpel, hè? Maar zo ligt het op alles wat we door de jaren hebben mogen leren. Ze kunnen je direct s'nachts wakker maken en je geeft antwoord. Naarmate dat je voortgeschreden bent op de weg van het kennen van God en het kennen van de geest der waarheid. Ik zal u niet als wezen achterlaten, zegt Yeshua. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Wat is ook weer de wereld? Dragenissen staat in het Grieks de kosmos. Ja, dat is wel heel erg groot, hè, de kosmos. Maar een korte tijd zegt hij: de wereld ziet mij niet meer. Yeshua die wandelt rond en de wereld snapt nog niet eens wat ze zien. Maar dan ziet de wereld ook niet meer. Maar zegt hij: Gij ziet mij. Want ik leef, zegt Yeshua, en gij zult leven. Yeshua is wel gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft in eeuwigheid. En hem alle macht is hem gegeven. En hij zal die macht uitoefenen op aarde. Als Yeshua terugkomt, komt hij op de troon van David. En dan zal hij de heerser worden over de ganse aarde. En we zullen allemaal onze rijkdommen naar Jeruzalem brengen. Wat een vreugde. Tien dagen, broeder en zuster, zult gij weten... Zult gij weten dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u? Nou gaat hij het verder uitbreiden. Dus er komt een dag, dan zullen wij weten. En weten is weten dat je het weet. Dat is weten, anders weet je het niet echt. Je zal het weten dat ik, Yeshua, in mijn vader ben. En gij, broeder en zuster, in mij, zegt Yeshua. En ik, zegt Yeshua, in u. Hoe vindt u dat? Vindt je niet mooi? Te dien dagen zullen we het weten. Weten we het nu eigenlijk al, of niet? Te dien dagen, zegt hij, hè, zult gij het weten. Kijk, wij weten het nu al. Maar dat komt omdat we het woord van de heer geloven... 100% aanvaarden en zeggen... ...ik weet het, die dag gaat komen. Dat is leven door geloof. Daar zal de wereld van zeggen, die is dwaas. Die gelooft dingen die kan er niet zien. Maar wij kennen het woord van God en zo wordt het voor ons zichtbaar. Wij zien het dus wel met onze geestelijke ogen. Ik zeg Yeshua in mijn vader en gij broeder en zuster in mij. En ik zeg Yeshua in jullie, in u. Wie mijn geboden heeft, kijk nou wordt het specifieker. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart. Dat betekent je moet ze horen en je moet ze doen. Shema. Dus als je zijn geboden heb en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft zal geliefd worden door mijn vader en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ha, er komt nog meer. Naarmate dat we geopenbaard zijn geworden als degene die God lief hebben en zijn zoon lief hebben... Dan gaat hij verder om ons dingen te openbaren. Daarom is het weg van een gelovige als een voortschrijdend licht. Een opgaande weg. En het licht is de Messias. Hij zegt het later ook. Ik ben het licht, de waarheid en het leven. Wie mij lief heeft, zegt hij, zal geliefd worden door mijn vader. Ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Openbaren blijft openbaren. Een openbaring is iets wat je krijgt. Nee, zo ben ik nou mijn leven lang blind geweest. Nou snap ik het. Er is maar één God. En er is maar één zoveel God. Lieve mensen, het is schitterend wat er... En dadelijk gaan we naar Johannes 17. Wordt het nog veel mooier. Luister. Judas, niet Judas Iscariot, maar Judas, de discipel, zei tot hem. Meester, hoe komt het dat gij uzelf... ...aan ons zult openbaren en niet aan de wereld. Hoe kan het nou, zegt hij, dat ze wel aan ons openbaart, maar niet aan de wereld? Nou, dan zegt Yeshua, indien iemand mij lief heeft, komt hij weer. Hè? Indien, dat is een voorwaarde, iemand mij lief heeft. Als je Yeshua niet lief hebt, dan heb je een kanaal afgesloten... Je kan dus door het liefhebben van Yeshua een kanaal geopend worden. Indien gij mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem liefhebben. En wij, dat is de vader en de zoon, zullen tot hem komen en bij hem wonen. U bent die hem, hè? Amen. En vader en zoon zeggen, wij zullen bij hem. Wie woont er in ons? De vader en de zoon. Amen. We hebben zijn woorden gehoord en we hebben die woorden aanvaard. Die hebben een plaats gekregen in onze tempel. Onze tempel is vol van het woord van God, van Yahweh en van Yeshua. Wij, vader en zoon, zullen tot hem komen en bij hem wonen. Vader en zoon woont bij ons. Want hij het over wie hem liefhebben. En zijn woord bewaren, het doen. Wie mij niet lief hebt, zegt Yeshua, bewaart mijn woorden niet. Amen, dat is gewoon zo. Je moet Yeshua lief hebben, wil hij zijn woord bewaren en doen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort, is niet van mij. Maar dat is van de Vader, die mij gezonden heeft. Dus we zullen de woorden van Yeshua herkennen als de woorden van de Vader. Wat een vreugde Jeshua te leren kennen, tot hij op zo'n bijzondere wijze zijn vader heeft geopenbaard. Wie heeft het ooit op die wijze kunnen doen? Niemand. Nou zegt hij, dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Dus let op in welke positie dat Yeshua is, als hij het vertelt. Terwijl ik nog bij jullie verblijf. Maar dan komt hij weer, die onderwijzer. Die trooster. De geest van God die woorden van God moeten ook tot ons doordringen, tot ons geest, tot ons denken. We moeten beseffen wat de woorden wegen als ze tot ons komen. Want je kan wel zeggen, ja ik hoor het wel, maar het zegt me ook echt helemaal niks hoor. Wat hebben we nou gehoord? Nou dat kan je zo iemand eigenlijk niet uitleggen. De trooster, dat is de geest van God, dat is geen derde persoon. Het is de geest van God. Als God zijn woorden spreekt... die uit zijn geest komen... dan zegt God iets... wat uit zijn geest komt. Je kan dus niet zeggen... die geest is iemand anders dan God zelf. Als ik tegen u zeg... ik vind het hartstikke fijn dat u hier bent... ik ben blij van binnen... dan weet u wat ik in mijn geest heb. Die heb ik onder woorden gebracht. Dan denk je... Gerd Willem vindt het hartstikke fijn dat we er zijn. Nou volgende week komen we weer. We gaan hem nog blijer maken. Maar je weet wat er in mijn geest is... in mijn denken is. Lieve mensen... Probeer het zo eens te zien. De te vertroosting die er is, die komt uit de geest van God, uit wat vader geopenbaard en gezegd heeft. Die heilige geest, die openbaring van God, die de vader zenden zal in de naam van Yeshua staat er. Die zal u alles leren en u te binnenbrengen, al wat ik Yeshua u gezegd heb. Het is dus de geest van God die ons bij tijd en wijlen en ineens zegt, hé, hey, fijne gedachten. Ook leuk dat ik zo die gedachten heb. Nee, het is een werk van de geest van God. Het is een verlangen uit de geest van God om je het weer te herinneren. Vaak kun je op je slechtste momenten herinneringen krijgen. Dat je denkt, ah, oh, waar ben ik mee bezig, vader, dankjewel. Ik sta op en ik ga weer verder. We gaan even naar Johannes 17. Nou, dit sprak Yeshua... En hij hief zijn ogen ten hemel en zei, vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Wat is ook weer verheerlijken? Hem vertellen hoe hij zich openbaard heeft. Wat machtige openbaring, vader, dat u zich hebt getoond door uw heerlijk woord en door je Wat een machtig God zij. Er is geen God buiten u, want er is maar één God, alleen Yahweh ja, is God. Je komt tot het besef wie Yahweh is. En je komt ook tot het besef wie zijn zoon is. En jij kent hem, ja inderdaad, dat is echt zijn vader. Hij zegt wat zijn vader zegt, hij doet wat zijn vader gezegd heeft. Hij, hij is volkomen één met de vader en wij zijn zijn discipelen geworden. Wij zijn ook op weg om volkomen één te worden met de vader en de zoon. Nou zegt die vader, verheerlijk toch uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt." Hoe gaat hij een verheerlijken? Gij hebt de macht gegeven over alle vlees. Om al wat Gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Mooi is dat hè? Verheerlijk toch uw zoon op uw zoon U verheerlijken. Want Gij gaf de macht alle vlees, eeuwig leven te schenken. Krijgt alle vlees eeuwig leven? Staat er niet hè? We weten wel dat zij die. In geloof de weg gaan die God gezegd heeft. De weg van het leven maken. En degene die daarin rebelleren en die willen. Wat hebben die nog met het leven van God te maken. En dadelijk hebben we eeuwig het leven van God. Daartoe zijn we geroepen. Daartoe zijn we geschapen. En tot dat doel zullen we komen. Broeder en zusters. Vertrouw op God. Dit nu is het eeuwige leven. Dat eeuwige leven heeft niet zozeer met eeuwigheid te maken. Hè? Wat zijn eeuwen? Een aion, een aion is ook een tijd. Nou, dit is de aion der aionen, het is aan elkaar geschakelde tijden die doorgaan. Hoe dat moet zijn met dat eeuwige leven? Ik denk altijd maar, het is meer Gods leven, dat eeuwige leven, dat zit in God. Hij gaat het leven aan ons schenken door Yeshua. Dit is nou dat eeuwige leven wat God ons schenkt, dat zij u, dat is ja, wij kennen... Wie is Yahweh? Dat is de enige waarachtige God. Amen. En Jezus Christus, Yeshua de Messias, die gij gezonden hebt. Wat is dan nou dat eeuwige leven? Dat is het kennen van God. Daarin kom je tot je doel, tot het leven. Gaai. Ik heb u verheerlijk, zegt Yeshua. Ik heb u verheerlijk op de aarde, door het werk te voltooien dat gij mij te doen gegeven hebt. Door het werk wat God Yeshua te doen geeft, en hij doet het, verheerlijkt hij God. Kunnen wij dat ook? Ja, natuurlijk. Wat God ons in zijn woord toont, als we dat gaan doen, door het doen daarvan verheerlijken wij God. Ik vind je het gek dat je op Yeshua gaat lijken? Je kan wel zien dat Yeshua je meester is. Meester, ik wil u volgen. En nu zegt hij tegen de vader, verheerlijk gij mij vader... Bij uzelf. En dan komt hij. Waarmee moet hij verheerlijk worden? Met de heerlijkheid die ik bij u had... eer de wereld was. Zo. Daar moet je over nadenken. Verheerlijk mijn vader met de heerlijkheid die ik had... bij u. Eer de wereld was. Zou dat betekenen dat Yeshua er al was in de allereerste eeuwigheid, nog voordat alles geschapen werd, dat staat er niet. Verheerlijk gij mijn vader met de heerlijkheid die ik had, die bij u eer de wereld was. Voordat vader ging scheppen wat het te scheppen viel, wat hij in zijn gedachten had om te scheppen, was het kern van zijn hele schepping de Messias. Want hij wist welke vrijheid hij de mens zou geven en dat die mens in zijn overtreding zijn redding nodig had. In het plan van God, daar heeft hij het over, wat al voor onze tijd is, voordat er maar iets geschapen was, was Messias al gepositioneerd. God heeft alles voorzien. Hij heeft ook zelf Yeshua verwekt. En er staat in dat woordje verwekt, door het spreken van God, ginomai. En dat is iets wat een begin heeft. Er staat dus niet op dat Yeshua is geïncarneerd als een bestaand wezen, want dat is heidendom. Hij is verwekt door het spreken van Yahweh. En toen Maria zegt, mijn geschieden naar uw woord. Toen was ze zwanger. Want ze is niet zwanger geraakt van Jozef. Ze is zwanger geraakt door het spreken van God. Het wonderlijk is, wij worden ook zwanger gemaakt door het spreken van God. Want toen wij de woorden gods hoorden in ons brein. Hebben we ook mogen zeggen, zo... Wij zijn ook verwekt geworden. En toen zijn we een geestelijk leven gaan leiden. Afhankelijk van de woorden van God. He? Dat is Ginomai. Verheerlijk nou gij mij vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij had eer de wereld was. Dat is waar het plan van God ontstond met de kern daarvan Yeshua de Messia. Zijn eigen zoon verwekt in een menselijke vrouw. Wat een waarheid, wat een wijsheid van God. Bijna ondergrondelijk, maar het staat geschreven. In Exodus 33 vers 18 staat, Mozes zei over dat woord heerlijkheid, doe mij toch uw heerlijkheid zien, Abba Yahweh. En Yahweh zeide, ik zal mijn luister, dat is heerlijkheid, aan u voorbij laten gaan. En de naam van Yahweh voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en ontfermen over wie ik mij ontferm. Dat zegt vader Yahweh tegen Mozes. En Mozes die vroeg om de heerlijkheid van vader te laten zien. Nou, hoe kan je nou aan een mens je heerlijkheid laten zien? Hoe kan je nou aan een mens je heerlijkheid laten zien? Was dat niet een verblindend licht? Hij heeft zelfs tegen Mozes gezegd: ga nou in, onder de rot zitten in die keef. In die want je kan die heerlijkheid God niet zien. En dan laat hij zijn achterste delen zien van die heerlijkheid. Ik denk dat dat onvergetelijk is geweest. Maar dat is iets van die heerlijkheid die God getoond heeft aan Mozes. We praten niet alleen over heerlijkheid. Hij zegt, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Wie zegt dat? Even weer terug waar we waren. Yeshua. Hij zegt, ik heb uw naam. Dat is de naam van God. Wat is het ook weer de naam van God? Jod hey, waf hee, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Jawee, hij heeft de naam van God geopenbaard. Hey, geopenbaard. Dus het is een moment dat dat geopenbaard moet worden. Dit is er een van. Ik heb uw naam, de naam van Yahweh geopenbaard aan de mensen. Aan welke? Die gij, Abba Yahweh mij, Yeshua uit de wereld gegeven hebt. Dat waren zijn twaalf discipelen. Zij die discipelen behoorden, dat is verleden tijd, u toe. Dat waren al mannen van God. Maar het waren mannen van God waarvan Yeshua zegt, die wil ik hebben als mijn discipelen. Daarmee ga ik me wegwandelen. Wonderlijk hè? Zij waren al mannen van God, hoor, die in gehoorzaamheid aan het Torah leefden. Zij behoorden u toe en gij hebt hen aan mij, Yeshua, gegeven. En zij, die discipelen, hebben uw woord bewaard. Wat hebben ze bewaard? Uw woord. Wat heb ik erachter gezet? Logos. Johannes 1, kent u nog? In de beginne was het woord, het woord was bij God, en het woord was God. Wat hebben wij in het christendom geleerd? Zet eens dus een hoofdletter W neer, dat is Yeshua. Lieve mensen, het is bedrog. Staat er nou eenmaal zo? Het is door de vertalers eraan toegevoegd, die hoofdletter W. Want er staat gewoon Logos. Weet u nog wat logos betekent? Logos is het spreken. In de beginnen, staat er eigenlijk, was er het spreken. Nou, welk spreken was er in het eerste begin? Dat wat God sprak. Dus wij leren door een kronkel dat het Yeshua is, dat woord van God, dat spreken. Maar het is God zelf. Want hij schiep hemel en aarde. Johannes 1, vers 1, in de beginnen, staat gelijk aan Genesis 1... God sprak. En het was er. Licht, bomen, dieren, mensen. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe. Gij hebt mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Het woord. Het woordje logos is het spreken. Daarom refereer ik aan Johannes 1. Daar gaat het ook over het woord logos. Het spreken. En in het begin was dat spreken, het spreken van Yahweh toen hij ging scheppen. Ik hoop dat dat duidelijk wil zijn. Logos wordt hier gebruikt. In onze vertalingen kun je dat namelijk niet zien, dat verschil. Want zowel voor logos gebruiken we woord, als ook voor rema gebruiken we woord. En het zijn twee verschillende woorden. Maar het is een beetje gehusteld, daarom is het moeilijk te begrijpen. We komen er dadelijk op terug. Exodus 34 vers 5 zegt. Jawee daalde neer in een wolk. Stelde zich daar bij hem. Bij Mozes. En riep de naam van Jahwe uit. De naam van Jawee riep hij uit. Dus hij noemde zijn naam. Wij hebben een god met een naam. Hij heet Jawee. Als we daar nog mis in zitten. In een beetje een haatje ervoor. haatje erachter. Een uitspraakprobleem. Dat hebben wij ook. Ik heet Willem. Maar dan zeggen mensen ha, Willem of Wim. Of in het Engels Bill of Amerikaans. Maar ze weten allemaal dat ik het ben. Dus er kunnen in spraak, klank en kleur verschillen zijn. Maar j h he waf he is Yahweh. Dat is de enige waarachtige God. Hij riep de naam van Yahweh uit. Op de goede manier. Yahweh ging aan hem voorbij, Mozes. En dan roept Yahweh, Yahweh, Yahweh, God. Barmhartig en genadig. ...langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Dus als je de naam van Yahweh uitspreekt, zeg je dit. Als je Yahweh aanroept als je God... ...dan zeg je eigenlijk... ...God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Zo kan je voor hem buigen en dan weet je precies tegenover wie je staat. Barmhartig, genadig, goede tieren, trouw. Maar hij is ook eengene die oordeelt... En hij, ook degene, hij is ook de rechter. Het is niet zo dat we even bij een vriend op verziet gegaan. We moeten respect blijven houden in de vorm waarin we buigen en aanbidden. In Johannes 17 vers 7 staat, als Yeshua in zijn gebed tot vader spreekt. Nu weten zij dat alles wat gij mij gegeven hebt van u komt. Dus de discipelen, zegt hij, die weten nu dat alles wat gij mij gegeven hebt van u komt. Er was geen twijfel meer over met die discipelen. Want de woorden. Hé, hey, hier staat woorden en dan is het rema. Ziet u dat? Dat lees je niet in de Bijbelse tekst als je hem leest en je kent de grondtaal niet. Maar woorden als Logos, daarmee kun je naar boven halen wie er spreekt. In de begin was het woord Logos, dat wist, oh, dat is de dus Schot die spreekt. Wat hij schiep. En de woorden die gij mij gegeven hebt, hier heet het Rema. Dus dat is niet meer om te aangeven dat het God is, maar wat hij zegt. Dus logos is wie het zegt en Rema is datgene wat hij zegt. is heel belangrijk. Je kan wel zeggen, nou ik heb Piet horen spreken. Dan zeg je nee, niet, oh Piet heb gesproken. Nee, maar nou zou ik je laten horen wat hij gezegd heeft en dat is Rema. En dan wordt het belangrijk. Je kan wel zeggen, ja, God die is schepper, maar wat heeft hij gezegd? Hè? Ook hier in deze teksten. De woorden die Gij mij gegeven hebt, zegt Yeshua, dus dat wat God gezegd heeft specifiek, heb ik hun, de discipelen, gegeven. Dus exact wat God gezegd heeft, heeft hij aan de discipelen gegeven. Zij hebben ze aangenomen, die woorden die God gesproken heeft. En in waarheid hebben ze erkend, vader, dat ik van u ben uitgegaan. Ze hebben het gesnapt. En zij hebben ook geloofd dat gij mij, Yeshua, gezonden hebt. Dit is kernachtig, want dezezelfde dingen moeten wij ook beseffen om te weten wat onze positie is in zowel de vader als de zoon. En waar ook de discipelen aan deel hebben. Dan zegt Yeshua een bijzondere uitspraak in dat gebed. Hij zegt, vader ik bid voor hen. Wie zijn dat? Dat zijn die discipelen. Want hij bidt hij voor. Vader ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. Mooi hè? Dit is specifiek in dat priestelijk gebed een gebed voor zijn discipelen. Vader ik bid voor mijn discipelen. Ik bid nu niet voor de wereld. Niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u, vader. Al het mijne, zegt Yeshua, vader is het uwe, en al het uwe is het mijne. En ik, Yeshua, ben in hen, dat zijn de discipelen, verheerlijkt omdat alles wat Yeshua ontvangen heeft van zijn vader, overgedragen aan de discipelen. En omdat de discipelen gaan doen wat hij gezegd heeft, wordt Yeshua daardoor verheerlijkt. En door zijn verheerlijking wordt God verheerlijkt. Wij aanbidden ook de vader. Maar we buigen voor het woord van de zoon. Omdat hij het van de vader ontvangt. Begrijpt u het? Wij aanbidden niet Yeshua als God, maar als de zoon van God. Hem die alle macht heeft gekregen. Wij buigen voor het woord van Yeshua, want dat betekent aanbidden. Omdat hij het woord van zijn vader brengt. Maar we aanbidden daardoor de vader. Ik ben in hen verheerlijk, zegt Yeshua. Dan gaat hij verder in vers 11. Ik, Yeshua, ben niet meer in de wereld. En zij, broeder en zuster, de discipelen zijn in de wereld. Geldt ook voor u en mij. En ik, zegt Jezus, waar komt tot u, vader? Heilige vader, bewaar hen, de discipelen, maar ook ons, want er zijn medediscipelen en leerlingen die achter de Heer wandelen, in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn zoals wij. Hé, hey, ik kom tot u, heilige vader, bewaar hen in uw naam, wie zijn dat? Die gij mij gegeven hebt. Dat zij, dat zijn u en ik en zijn discipelen, één zijn zoals wij, de vader en de zoon, één zijn. Zijn zij hetzelfde wezen? Wel, nee. Ze zijn één in wat vader zegt, hoort de zoon en doet die. Hij handelt volkomen in overeenstemming met de wil en de uitspraken van de vader. 100 procent één in het gehoorzaam zijn aan de vader. Gelijk gij mij gegeven hebt vader dat zij, de discipelen en wij één zijn zoals de vader en de zoon één zijn. Nou de zoon is niet de vader en de vader is niet de zoon. Zeg niet dat het één goddelijk wezen is, want dat is uh, christelijke dogmatiek. De vader is één en buiten hem is er geen. Want er is maar één God. Jezaja zegt ik ken geen ander, wij ook niet. Er is één God. Doen we daar aan Yeshua tekort? Wel, nee. Hij is de gezondene van de Vader. En hij heeft ons ook weer gezonden, broeder en zuster. Zolang, zegt Yeshua, ik bij hen was, zijn discipelen... ...bewaarde ik Yeshua hen in de naam van Yahweh. In uw naam. En dat zijn die discipelen welke gij mij gegeven hebt. Ik heb over hen mijn discipelen gewaakt... En niemand uit hen is verloren gegaan, oh oh, dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. De schrift had al gezegd dat iemand zich tegen hem over hem zou stellen. En dat bleek Judas te zijn. Dus hier staat duidelijk, welke gij mij gegeven hebt, ik heb over hen gewaakt. Er is niemand uit hen verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Hij die de Shua verraden heeft. Maar nu kom ik tot u, zegt Jeshua. Ik, Jeshua, spreek dit in de wereld. Ik spreek in de wereld. Dat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Nog een keer. Vader, nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld waarin wij wonen. Opdat zij zijn discipelen en wij als navolgers... Ten volle mijn blijdschap, de blijdschap van Yeshua, in onszelf mogen hebben. De vreugde die Yeshua had om in de wil van vader te leven. Zelfs naar het kruis te gaan om gedood te worden. Vindt u dat ook niet? Dat kon alleen maar de vreugde die hij had in het doen van de wil van zijn vader. Er moest een weg gegaan worden. En dat geldt ook voor ons wanneer we dat woord van God gaan zien, we kunnen niet meer anders dan die weg gaan en het is een vreugde om die weg te gaan alleen als mensen het niet begrijpen, dan kunnen ze niet lang met je omgaan maar dat is de weg die we gaan en daarom zitten we bij elkaar dat zijn we met elkaar gaan zien en we gaan dat sabbat aan sabbat, nieuwe maan aan nieuwe maan en feest na feest bevestigen we dat onder elkaar het is een vreugde die stap voor stap verder gaat de waarheid staat niet stil. Het is een voortschrijdend licht, lieve mensen. Maar dat die Yeshua's blijdschap mogen we in onszelf dragen. Wat een vreugde desnoods te moeten leiden voor de waarheid. Ik heb hun, zegt Jeshua, uw woord gegeven. Haha, hier blijkt het woordje woord weer Logos te zijn. En wat was Logos? Dat is datgene wat God gesproken heeft. Wat hij al in de beginnen gesproken heeft. Nou zegt die vader, ik heb hun uw logos gegeven. Dat wat u gesproken heeft. En de wereld heeft hen de discipelen gehaat. Begrijp je het nou? Ook wij hebben de woorden gods ontvangen. En de wereld haat ons. Je bent toch gek als je sabbat gaat vieren. En de feesten van de heer. Dat is voor de joden. Dat is niet voor ons. Ook al hebben ze dezelfde god van de joden. Ze begrijpen hun eigen dwaze uitspraken niet, maar zo hebben ze het geleerd. Ik heb hun uw woord, het woord van vader gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Ja natuurlijk, omdat zij niet uit de wereld zijn, de discipelen, gelijk ik, Yeshua, uit de wereld niet ben. Yeshua is ook niet uit de wereld. Wie is er dan wel in de wereld? Dat zijn degenen die in de wereld zijn wegen wandelen. Maar wij die God hebben leren kennen, wandelen in de wegen des heren. Daarom zijn we niet van de wereld. We doen ook niet als de wereld. Leuk dat je dat in eens een hoofdstuk allemaal tegenkomt, vindt u ook niet? Je gaat beseffen, ik hoop dat je het vanmiddag thuis weer opnieuw gaat lezen, Johannes 17. En spit elk woordje eruit, zet je eigen naam ervoor in de plaats, opdat je gaat beseffen wat de Heer Yeshua over je zegt. En waarvoor hij bidt tot zijn vader. Want gegarandeerd zijn gebed is verhoord. De kracht waarvoor hij bidt, komt over ons. En niet één keer, maar bij voortduring. Yeshua die zegt nog meer. Vader, ik bid niet dat gij hen, die gelovigen, ook in Amsterdam niet, uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart voor de boze. Oh. Vader, neemt die mensen nou niet weg uit de wereld, maar bewaart hen voor de boze. Hoe vindt u dat zijn uitspraak? Zijn we bewaard voor de boze? Wie is de boze eigenlijk? Hij zegt, ik bid niet dat gij hen, mijn discipel uit de wereld wegneemt. Nee, we doen zelfs hier onze samenkomsten. Maar dat gij hen bewaart voor de boze. Het is alleen een beetje een lastige vertaling. Want het woordje boze, wat heb ik hier achter staan? BN is een bijvoeglijk naamwoord. Oh. Dus als ik het over een, uh, een hoed heb, een witte hoed. Het gaat over een hoed, maar het is een witte hoed. Of een rode hoed, of een blauwe hoed. Dat is een bijvoeglijk naamwoord. Hè? Even om onze taal op te halen. Hier zegt hij, bewaart hem voor de boze. Maar dat blijkt dus een bijvoeglijk naamwoord te zijn. Iets wat aan iemand gegeven wordt. We gaan het lezen. Dat woordje boze, als we het over fysiek hebben, heeft te maken met ziek. ...met doof of met blind ziekte... ...bewaar hen voor... ...ziekte. Wonderlijk, hè? Of doofheid... ...of blindheid, of noem maar voedenheid. Dit gaat over fysiek. Er is ook nog een ethisch uh, boze. Het is geen persoon, hè, die boze. Het is niet de duivel of zo, hè? Het is een bijvoeglijk naamwoord. Ethisch gezien is het... Uh, ...misdadig of slecht gedrag... Heer, lever hen niet over aan ziekte, aan doofheid of blindheid of aan misdadig of slecht gedrag. Dat staat er eigenlijk. Maar hoeveel hebben er niet gedacht, die boze, oh, dat is de Satan, dat is de duivel, weet je wel. Je moet hem met een vechten, je moet hem eruit gooien. Ze dus Ja, wacht eventjes, er zijn mensen die worstelen daar een leven langer mee. Omdat ze verkeerd geïnformeerd zijn. Dat leer je als je een klein beetje naar de grondtaal kijkt en je kijkt wat het in het Grieks betekent. Want daar hebben we het over. Vader, bewaard hen voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld. Gelijk ik, Yeshua, niet uit de wereld ben. Hij heeft het weer over u en over mij. Wij zijn niet uit de wereld. Wij zijn niet uit de wereld. Heilig hen in uw waarheid, zegt Yeshua. Vader, heiligt hen hier in uw waarheid. Uw woord, hey, hier komt weer het woord logos, is de waarheid. Het woord logos heeft te maken met hem die het gesproken heeft. Alleen wat God gesproken heeft is de waarheid. Ieder ander die zal het woord van God met u delen. En als hij het woord van God deelt, dan zal het ook zijn... Zo staat geschreven, zo staat geschreven en dan gaan we zondag vieren. Hé, hey, wacht even, dat staat niet geschreven. Leugenaar. Misleid? En zo zijn de vele dingen die we gevonden hebben met elkaar... Heilig hen nou in de waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt, zegt Yeshua in de wereld, heb ik ook hen gezonden in de wereld, zijn discipelen. Maar ook die discipelen hebben het woord verkondigd en het is uiteindelijk in Albasadam terechtgekomen. Vader, gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik ook mijn discipelen in de wereld gezonden. Ik heilig mijzelf, zegt Yeshua, ik zet mezelf helemaal apart voor hen. Opdat ook zij, de discipelen en wij, geheiligd mogen worden in de, juist in de waarheid. Waarheid, daar gaat het om. Ik bid niet alleen voor deze, de discipelen, maar ik bid ook voor hen die in Alblasserdam zijn, die door het woord van de discipelen in mij, Yeshua, geloven. Ziet u het staan? Zal ik nog een keer zeggen? Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degen die door hun woord, het woord van de discipelen, in mij, Yeshua, geloven. Hier heeft hij het over ons. Wij geloven door het woord van de discipelen in Yeshua. Voor wie bidt Yeshua? Ook voor ons. Opdat zij allen, hier in Alblasserdam, één zijn, gelijk gij, vader. In mij en ik in u. Is dat hulp voor u? Vader, gelijk wij één zijn. Ja toch? Opdat zij alle één zijn, hier met z'n dertigen, veertigen. Gelijk gij, Vader, in mij, Yeshua, en ik, Yeshua, en u. Dat ook zij hier in Alblasserdam in ons zijn. Hier gaat ons over de vader en de zoon. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Als de wereld ons ziet in onze liefde, in onze barmhartigheid, in onze trouw, in onze godsvrees. Dan zeggen ze, dat zijn echt kinderen van God. Hè? Denk je ook niet? Die Jezus moet wel echt gezonden zijn. Maar wij zijn één met Yeshua. Mensen zullen het dan ons zien. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, hier komt het woordje heerlijkheid weer terug. We hebben erover gezongen en we weten wat de heerlijkheid was. Die gij mij, Yeshua, gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Hier, ook in Abelassadam. De heerlijkheid die Yeshua ontving van de vader, heeft hij aan ons gegeven. Opdat ze één zijn, zoals wij één zijn. Dus zoals vader en zoon één zijn, moeten ook wij één zijn. Onder elkaar en met de vader en de zoon. Vindt u dat mooi? Zo een zijn? Je kan wel zeggen: Ja, God is één. Nee, wij moeten één zijn in denken, in handelen. Yeshua waar die overdrijft, het nog verder. Ik in hen, Yeshua zegt ik in hen. Gij, Heere God, in mij. Opdat zij die hier zitten volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt dat bent u dat gij hen lief gehad hebt gelijk mij lief gehad hebt onze vader heeft ons zo lief zoals hij Yeshua lief heeft besef het je alsjeblieft God heeft je lief waarom zou je anders buigen voor je? oh mijn God je kan tot een liefhebbende vader gaan je hoeft niet bang voor te wezen hij heeft je lief zoals hij Yeshua lief heeft Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, zegt Yeshua, ik wil, zegt Yeshua, waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij, Yeshua, gegeven hebt. Want gij, vader, hebt mij, Yeshua, lief gehad voor de grondlegging der wereld. Nou, daar komt hij weer. Dus voor de grondlegging der wereld heeft vader in zijn enorme plan de zoon van de liefde geplaatst. Vader had hem al lief... ...voordat nog alles gegrondvest was. Zover gaat de liefde van vader terug... ...en hij heeft het tot een volleinding gebracht. Tot het punt in de tijd... ...waarin ook Yeshua de prijs kon betalen. Rechtvaardige vader... ...de wereld kent u niet... ...maar ik ken u, zegt Yeshua. En deze mijn discipelen... ...en de discipelen in Saddam, ...die weten dat gij mij gezonden hebt. Weten we het? De vader heeft de zoon gezonden. Belangrijk om te weten... Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. De naam van Yahweh. Ik zal hen bekendmaken. Opdat de liefde waarmee Yahweh mij lief gehad hebt. In hen de discipelen zijn. En ook hier de gelovigen in Alblassadam. En ik, Yeshua, in hen. Lieve mensen, als we dit gevolgd hebben. Dan weten we dat zowel vader als de zoon in ons wonen. Door het woord wat we gelezen hebben, wat we begrepen hebben en wat we in de praktijk brengen. Het is te zien dat vader en zoon in ons is. Dat is belangrijk om te beseffen. En mogen de geest van God ons bovenmatig gelukkig maken. Door de woorden die hij gesproken heeft. Amen.